Hij vindt dat de bonden nu te veel macht hebben. De afgelopen week zijn voor- en tegenstanders elke dag de straat opgegaan... in de hoofdstad van Wisconsin-Madison. De demonstraties in Wisconsin worden in de rest van de Verenigde staten op de voet gevolgd. Als de republikein Walker hier zijn zin krijgt... worden de machtige vakbonden daarna mogelijk ook in andere staten aangepakt. De bouwsector is de economische crisis nog niet te boven. Steeds meer bouwbedrijven gaan failliet en de werkloosheid onder bouwvakkers loopt nog steeds op...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 Geen jagers, maar vrije natuur. Kies partij voor de dieren. De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 8, 80 euro. 8000 euro. Wat krijgen we nou? 8400 euro. Jongens, dit is het voor piepje. 8480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op peugeot.nl.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 Iedere zondagochtend presenteren we u fijne ochtendgeluiden vanuit de natuur... om bij wakker te worden. En dat kan een, een bosuil zijn of een koolmees. Of zoals vandaag de... Ja, wat een Dit is de, de grote lintzaag van Tijen de Jong. Uh, uh, Tijen, ik ga hem even vragen. Tijen. Er staat hier een enorme... Uh, mobiele houtzagerij, tijden jong, duurzame houtzager, dat klopt toch, hè? Dat klopt, ja. ja. Uh, wat is hier... Ja, dan zal dit dus allemaal FSC-hout zijn, wat je zaagt. Nee, dat is eigenlijk FSC in het kwadraat, want het komt vanuit de buurt, dus wordt niet getransporteerd. en uh, Het gaat uh, direct uh, op de zaag en uh, daar maken wij er mooie dingen van. Maar geen FSC-hout, uh, FSC in het kwadraat. Uh, dus uit de buurt, Hoe ver komt het dan hier vandaan? Nee, nou mag die heeft... even uit of is dit al uit? We proberen binnen een straal van 25 kilometer, waar de boom gegroeid heeft... het te verzagen en uiteindelijk het product te verkopen... als wij het hout zelf in weer hebben. En dan kom jij met je mobiele houtzagerij en daarom sta je hier nu ook voor het kapitaal. Nou, we gaan direct nog even verder zagen. Ik zou zeggen, zaag nu nog maar even een stukje en dan praten we direct ook weer verder. Even kijken wat dat... Ja, maar die lint. Oh, hier is die enorme lint. Ja, zaag nog maar even. Even een sprintje trekken van de lintzaag van de jong die daar buiten staat, hier naar de presentatieplek in het Capitoal. Um, ja, goedemorgen, welkom bij een bijzondere en eerlijk gezegd... ook wel een iets wat vreemde uitzending van Vroege Vogels... waarin we twee nieuwkomers in de wereld van natuur en milieu verwelkomen. De kerstverse directeuren van Milieudefensie en Natuur en Milieu... straks hier in het Capitoal en waarin we afscheid nemen van mijn mede-presentator Lisa Wade, die ons programma gaat verlaten. En daarover hoort u zo meer. Nou, Tee de Jong is inmiddels ook binnen, heeft zijn zaag tot zwijgen gebracht. en gaat ons invoeren in de wereld van lokaal hout. Er zijn weer nieuwe rotbeesten, maar ook de schwarzwalder foeks. Tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. Dat was het derde deel, Allegro Non Tanto uit de symfonie nummer 52... in E-groot van de Duitse componist Christian Cannabich. Ja, ik zei het zo even al. We horen vandaag, na een half jaar al, voor het laatste in Vroege Vogels... de stem van mijn collega Lisa Oeit. Ze kon haar draai niet vinden, zo staat het in de krant en ook op onze website. Maar zo makkelijk komt eh, iemand bij Vroege Vogels niet weg. Intern Op de redactie gaan we nog met een glas in de hand afscheid van haar nemen. Maar ook voor de luisteraars kan Lisa niet zomaar verdwijnen. Eindredacteur Joost Huizing is samen met haar naar buiten gegaan. Lekker uitwaaien in het plassengebied hier vlakbij. Ja, we lopen redelijk in de buurt van het Capitool. Maar toch, Lisa, eigenlijk ook heel ver weg. Ja, luisteraars hebben het misschien al gehoord hè? of gelezen... dat ik gestopt ben bij vogelvogels. Ja. En dan staat er in een persbericht... Je kon je draai niet vinden, maar dat moet je even uitleggen. Ja, dat is, natuurlijk, dat is bijna niet uit te leggen. Dat, het, was, het was een hele moeilijke beslissing. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kwam daar met een hele hoop enthousiasme en dankbaarheid... dat ik bij dit instituut mocht komen om uh, ja, de mensen te laten zien hoe mooi de natuur is... en om te motiveren naar buiten te gaan en echt te voelen hoe verbonden ze zijn met, met die natuur... En, en ook verantwoordelijk daarvoor zijn... En daar voelde ik een enorme missie in. En um, het is me eigenlijk niet gelukt om mezelf een plek te geven binnen dat geheel. Om me daar een eigen functie in te geven. Om iets meer te geven dan het was voordat ik er kwam. En dat uh, was voor mij een hele teleurstelling dat me dat niet lukt. En ik heb dat maandenlang heel gefrustreerd toch geprobeerd. En um, ja, op een gegeven moment moet je denk ik tot de conclusie komen dat als een programma het eigenlijk ook wel goed doet zonder jou... En er misschien iemand anders kan komen die het wel net dat een beetje extra kan geven, dat dat beter is. En dat vond ik een hele moeilijke beslissing. Want ja, ik ben heel erg. Uh, ik hield al heel erg van de natuur. Maar nu ik er zoveel meer over weet. Ja, ik ben, nu, uh, ik ben net zo'n vroege vogel als jullie. Dat zal ik ook altijd blijven. En ik hoop ook op mijn eigen manier. Uh, uh, er iets mee te blijven doen, of ik nou uh, voor kinderen iets ga doen bij een natuurorganisatie. Uh, al is het maar als vrijwilliger. Ja. Ik ga wel mijn plekje zoeken daarbinnen, maar... Um, ja, Je bent wel ik... groener geworden. Oh ja, zeker. Ik was al een enorm groen typje. Maar ik weet nu ook waarom en hoe. En, en, en je kan uh, beslissingen veel gefundeerder maken. Weet je wel, ik, ik scheide altijd al mijn afval. Maar ik haal er nu ook dingetjes uit waarvan ik weet... oh ja, zo en zo, dat zit dan zo. Dan krijg je en... ruzie op de redactie. Ja, en, en weet je, vroeger wilde hij nog wel eens... als er geen biologisch vlees was in de supermarkt... toch dan iets halen. En dat gebeurt echt niet meer. Ik eet dan dus echt vegetarisch. En ook uh, mijn man en zijn kinderen moeten er dan ook aan geloven. Terwijl ik vroeger nog eens dacht... ach ja, dat ik nou zo graag vegetarisch en aardig voor de dieren... Ik niet. Op op te leggen. Nou, nu ben ik daar iets strenger in en zo. En ik denk ook dat ik heb onderschat wat een enorme klus het is om dat programma te maken, zowel voor radio als tv. Je bent daar dagen in de week fulltime mee bezig. En ik ben natuurlijk daarnaast ook nog Klokhuis aan het doen en voor World in de Weer en al die andere stichtingen waar ik mijn hart voor maak. En dan voel je dat je toch niet kan geven wat, wat het programma verdient. En dat uh, is dus een hele moeilijke keuze... Maar ik denk voor het programma uh, en voor mij en voor uiteindelijk. En dus ook voor de luisteraars, want daar gaat het ook heel erg om. Ja, toch een goeie. En, maar ik kan me heel goed voorstellen, Joost, dat we over een tijdje... dat ik iets uh, aan het ondernemen ben met een hele groep jongeren of kinderen. En dat, we, dat ik weer eens langskom bij jullie om een reportage te maken. Of, uh, ja, want ik blijf altijd in mijn hart met jullie verbonden. Hou ook je Ja. Ik denk waar het eigenlijk gewoon op neerkomt, is dat ik... Uh, nog steeds even verliefd ben op het programma als ik was voordat ik er kwam. Maar dat niet iedere verliefdheid een huwelijk wordt. Ik denk als je dat zo kan zeggen. En het is heel moeilijk, want ja, het is een prachtige baan. En wij de vara, en op radio en tv maken, met Menno. En, maar ja, en naar die buiten hele... toe gaan. Nou, dat viel me iets tegen. Want <lacht> ik dacht echt, nou, ik ga nu toch de natuur in. Maar ja, die zit toch ook veel op kantoor. En uh, ik ben morgen trouwens thuis kwijt. <lacht> ik oh, waar, ga waar, even waar, roepen, zie. wacht even. die kom! komt al. Ik zie een, aan, ik zie ja, een wit donzen bolletje in de verte deze kant ja. op komen. Goed zo, man. Heb je al enig idee wat je gaat doen? Ja, het klokkenhuis gaat natuurlijk gewoon nog door. We staan trouwens, dat moeten we even zeggen, al die ganzen op de achtergrond ergens in het vechtplassengebied. Ja. Eentjes, futen. Ja, en weggetje tussen het water. Dus rechts wij hadden links water en wij lopen Gansen. een smal weggetje. Het ziet er prachtig hè? Heb jij in een half jaar vroege vogels nog iets opgestoken van of voor de natuur? <laughs> nou, natuurlijk. Ik ben nooit meer dezelfde. Ik ben de eerste dag kom ik binnen en toen riep men al: Ja, de Ravon uh, heeft een. Uh, weet ik vind het wel eens iets met de Ravon. Ik denk: De Ravon, waar gaat dit nou weer over? Nou, het was is een reptielenvereniging. En de eerste keer dat ik bij jullie vergadering zat, dacht ik dat ik Chinees hoorde. En nu begrijp ik compleet waar jullie het over hebben. Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ik snap. Welke gans dit is ja. en dat ik uh, weet als de vogels ineens stil zijn dat ze in de rui zijn en ik weet wanneer de grote bonte specht weer begint en weet je al die details die mijn leven zoveel rijker maken. Ja, de... Ik ben echt een ander mens door vroege vogels en dat zal ook nooit weggaan. Ik zal ook altijd aan uh... nou, jullie zeggen dan dat jullie de spreekbuis van de natuur zijn. Je zegt al jullie. Ja, ja, erg ja. hè? He? Ja, het is natuurlijk voor mij al ietsje langer dat, ik het, dat, dat we het weten. Maar ik denk dat ik ook altijd wel een spreekbuis van de natuur zal blijven. We blijven nou. hier eens even staan, want ik vind het veel te mooi, mooi om he? er maar langs te lopen. Of als het zo koud is en het zo waait dat die, die, die golfjes zo enorm tegen die kant aanslaan worden. Ja, het is ik? koud, maar je, je voelt aan alles dat het ook al die bijna lente is. Je het, ja, het klotsen. Mooi, dat geeft me al een soort ja, dan we, een vakantiegevoel. Dat, dat radio, dan moeten we Kom, even dichter we even naar naartoe. Dan dus gaan we door het Kom maar, Levi. Hoor je dat? Mooi. Lekker, hè? Al is het zelfs als het zo koud is als nu. Dan heb je toch een beetje een soort vakantiegevoel. Wist ja. Tenminste, ik wel. En ik vind het wel heel rustgevend. Ja, heerlijk, hè? Hier ben ik toch het liefst. Ik denk ook als ik zondagochtend vanaf nu, ja, dan, dan hoef ik dus niet meer om vijf uur s'nachts op om, om bij jullie de uitzending te gaan presenteren. Maar dat ik dan tijdens de uitzending hier loop met Levi. Bond uitlaten. Ja, in de natuur. Want daar ging het me om. En daar, daar zal ik dan wel zijn, denk ik. En dan, mag, ja, dan komt er iemand anders die, die alle mooie berichten over, het, over de natuur aan de mensen mag vertellen. Maar ik vind mijn eigen plek daar wel in, Joost. Dus ik denk, ja, Levi. <laughs> dat we doorlopen. Ja, dat doen, doen we zo meteen. Maar als je heel goed luistert... dan komt er nu een muziekje. Dat werd ook gedraaid in de eerste uitzending. Eind augustus vorig jaar. Forey of niet? Gabriel Forey. A en un van Forey. Ja, dat is even mijn lievelings. Gaan jullie die draaien? Ja, Wat hoor je genoeg. hem al? Mooi. Ik vind het ook zo toepasselijk. In jouw eerste uitzending... En in jouw laatste vroege vogels. En dan die titel. Ja. Na een droom. Ja, dat. Uh... Ik droom nog even lekker verder als je het Dankjewel. Lisa's lievelingscomponist Gabriel Fauré schreef het, de, het symfonieorkest van Boston speelde het en Seji Ozawa dirigeerde. Na een droom. Op onze website vroegevolgens.vara.nl staat nu ook een kort afscheidsfilmpje van Lisa. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het is nog februari, maar op ons antwoordapparaat eh, 0356711338 wordt het al lente. Luister maar. Goedemorgen met Christiane van Werkhoven uit Putten of Brabant. Ik ga net buiten bij de kippen dat hok openzetten, dat ze weer naar buiten kunnen. En ik hoor voor het eerst die zanglijsten dit jaar. Dus dat wou ik toch eventjes doorgeven. Oh, dat is, mijn, uh, dat is mijn klok aan de muur, die heeft vogelgeluiden. Sorry, dag, daar. Goedemorgen, met Mirjam Diskerke uit Oude Landen. Er hangt echt hier in het zuiden voorjaar in de lucht. Vanmorgen hoorde ik voor het eerst de heggenmusjes luid zingen. En toen ik naar het oosten liep, richting Baarland, begeleide hun zang me tijdens die wandeling. Weer terug op het erf zat er een grote lijster uit volle borsten zingen. Echt prachtig. En hier recht tegenover het huis zie ik nu dat de meerkoeten zijn begonnen een nest te bouwen. Met Ruud van der Roest uit Amsterdam. Zondagmiddag waren wij aan de wandel in Amsterdam-Noord en zagen toen in het water langs Mariendaal een vrouwtje wilde eend rondzwemmen met een vijftal jonge eendjes in haar kielzoog, Die kennelijk zojuist uit het ei kwamen en nog wat wereldvreemd in het rondkeken. Dat lijkt ons toch wel een heel vroeg voor jonge eendjes. Dank u, daar. Met Marijke Langhorst tijdens het voeren van de vogels hoor ik voor het eerst de zang van de Groening weer. Hij zit hoog in een kale berg... En laat nog aarzelend zijn langgerekte G, -g, G horen. Hallo, met al die van Bollas en Ekenhaar. Ik heb vanochtend in onze tuin sneeuwklokjes gezien. Verder zitten bij ons in de tuin steeds een vrouwtjes verzand. Dat komt omdat wij een akker met nog wat oud maïs hebben. Vlak bij onze tuin. Doeg! Kijk, inmiddels uh, sta ik weer buiten bij Thij uh, de Jong met zijn uh, mobiele houtzagerij. Thij, hoe gaat het inmiddels met het zagen? Ja, gaat goed hoor. Ja. Wat voor, uh, voor boomstammen ligt hier nu? Een boomstam van een meter of 2,5 centimeter of 30 in doorsnee op je, op je lintzaag. Wat, wat voor hout is dit? Ja, dit is Esdoorn. En waar komt dit vandaan? Uh, uit Loostrecht, uit een uh, tuin. Ja dat is gelijk de, de, de truc hè? van uh, lokaal hout, jouw bedrijf? Uh, ja, voor een gedeelte wel. Ja, het is een beetje of je nou één of duizend bomen hebt um, in Nederland. Uh, dan doen wij er graag wat mee. Uh, of we verzagen het voor de eigenaar van het hout. Of we nemen het hout zelf en dan uh, verzagen we het en dan maken we er het, het mooist van. En dan uh, verkopen we dat. Ja. En nou uh, vertelde jij ons dus straks al dat dit eigenlijk duurzaam in het kwadraat is. Of FSC in het. We kennen natuurlijk FSC. Dat is het hout ja. dat je ziet liggen bij de grote houtbedrijven. En uh, dan, dan, dan kopen wij consumenten dat. En dan heb je toch een goed gevoel van nou, dat is duurzaam hout. Dat is duurzaam uh, uh, geproduceerd. En nou zeg je, dit is nog beter. Uh, ja, ik denk het wel. Uh, dit komt uit, uh, zo erg uit de buurt. Uh, binnen een straal van 25 kilometer proberen wij dat uh, te uh, verwerken en te verkopen. Uh, dat als je gaat kijken naar een, een plankje uit uh, Scandinavië... wat uit een fc bos is, wat een fantastisch mooi stukje hout is... Ja, dan is het natuurlijk uh, uh, ja, nog mooier in, in mijn optiek dat, uh, dat het stukje hout uh, bij wijze van spreken als je achtertuin komt en dat je je eigen bomen weghaalt. En dat je dan niet daarna naar de gamma bent gegaan om die schutting te kopen, maar dat je. Van dat hout wat je weghaalt, dat je eigen tuin en schutting gemaakt hebt. Ja, want dat is eigenlijk raar. Veel mensen die halen inderdaad bomen uit, uit hun tuin, die willen een beetje zon en die, uh, die laten ze omzagen. Ja. En, en jij zegt dat nou, dezelfde middag ga je naar een groot bouwbedrijf om een mooi bankje te halen of een schuurtje te, ja. te, te kopen. Om, om te genieten van de herwonnen zon, maar dat kan ook van het eigen hout. En een gedeelte daarvan gaat ook heus naar de haardhout, want niet alles is geschikt. Maar in, een, in bijna elke boom zit toch wel een, een, een mooi stukje hout wat, waar je iets moois van kan maken. Ja. Want dat is ook een probleem, zeg jij, of een probleem, uh, iets waar je een beetje tegen bent. Heel veel hout uh, dat je nu uh, ziet liggen, vaak langs de kant van de weg. De gemeente haalt het weg of mensen laten iets weghalen in de tuin. Ver verdwijnt in de open haard? Uh, ja, en, uh, uh, en dan, en dan voor is het is daar niks meer mis. Maar voor gedeeld is het zonde uh, dat, het, dat dat hele goede hout uh, verdwijnt in de open haard. En hoe goed is het Nederlandse hout? Uh, uh, wat, wat vind jij goed hout om iets mee te doen? Nou ja, er is heel veel heel goed hout in Nederland. En het heeft allemaal te maken met de juiste bestemming en de juiste verwachting van het hout. Kijk, je moet niet een, een populier stuk hout buiten tegen de gevel aanzetten... zonder dat je een, het op een of andere manier verduurzaamt. Maar populier is een heel mooi stuk hout... waar vroeger alle molens, schuren in Nederland... werden tot 50 jaar geleden gewoon bekleed met populier. Omdat het snel groeit, het bewerkt makkelijk... Maar ja, doordat er uh, uh, andere houtsoorten zijn gekomen... doordat er beeldvorming veranderd is... Ja, um, is uh, populier nu een uh, ongebruikt stuk hout in de bouw. Maar dat is eigenlijk raar, want het is een heel mooi stuk hout. Heeft een slechte naam gekregen. Ja. Nou, ik zou zeggen, zag jij nog even door. Ga ik doen? Gaan we naar jou luisteren en daarna naar het nieuws. En dan zijn we weer terug. Jij nog even zagen.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 In Libië hebben moslimleiders de autoriteiten opgeroepen... om te stoppen met het doodschieten van burgers. Gisteren zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen... in de havenstad Benghazi... toen veiligheidstroepen het vuur openden op demonstranten. In de laatste kersttoespraak van koningin Beatrix... zijn passages over tolerantie en solidariteit geschrapt. Volgens theoloog Huub Oosterhuis wilde de koningin... haar bezorgdheid over het huidige maatschappelijke... en politieke klimaat in Nederland duidelijk uitspreken. Maar de PVV zou daar een stokje voor hebben gestoken.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 De journalisten werden vrijgelaten... na bemiddeling van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. De komende paar dagen is het nog koud winterweer. Dat komt door een aanhoudende oostenwind... die hele koude lucht aanvoert. Maar die lucht wordt wel steeds droger... dus er komen meer zonnige perioden tevoorschijn. Vanochtend is het nog wel bewolkt... en in het zuiden valt er verspreiden nog wat motregen en motsneeuw, met temperaturen tussen plus 3 in Zeeland en min 3 in Groningen. De wind die is meest matig en in het noordwesten en op het IJsselmeer staat een windkracht 5 of 6. De neerslag in het zuiden verdwijnt in de loop van de ochtend naar België. Vanmiddag is het dan overal droog. Vanuit het noorden wordt de bewolking steeds dunner en breekt een waterig zonnetje door. Het blijft in de noordelijke provincies wel ijskoud met temperaturen net iets boven nul. In het zuiden wordt het vanmiddag ongeveer plus 4. Vanavond en vannacht zijn de opklaringen kolden het snel af. In het hele land gaat het vannacht vriezen en in het binnenland is er zelfs matige vorst. Morgen en dinsdag is het koud, maar zijn er flinke zonnige perioden. Vanaf woensdag gaat de wind draaien naar het zuidwesten. En dan brengt een regengebied zachte lucht dichterbij. Mijn naam is Erik Jansen en ik ben partner bij Conquestor.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 Bijna vier over half negen en dan is het columnistentijd in Vroege Vogels. We hebben inmiddels een mooie lijst met regelmatig terugkerende. Maar af en toe is er ruimte voor een hele nieuwe zoals vandaag. De columnist van de week. Dat is... Marjoleen de Vos. Nathalie Baartman. Cabaretière Nathalie Baartman trekt op dit moment met haar voorstelling... raak door het land. Komende week is ze te zien in Alphen aan de Rijn, Malden en Leidsendam. Nathalie, zijn er nog kaartjes? Ja. Ja, er zijn nog kaartjes. En in de recensies lezen wij... subtiele, rare wendingen, een scherpe blik en verrassende verbanden. Een bühne persoonlijkheid en belofte voor de toekomst. Ook als columnist, dat gaan we zo horen. Goedemorgen Nathalie, ik keek stiekem al even op je uitgeschreven tekst en um, zag dat daar in de eerste zin een, een geluid, dat het over een geluid gaat. Mag ik jou even een geluidje laten horen? Wacht, komt ie Weet je, weet je wat dat is? Is dat vogel? En een soort... Nou, dat is heel ja, ze... erg raak. Nou, scherpe, scherpe blik, zei ik net. Verrassende windingen. Ja, een soort vogel. Ja. Het is inderdaad een vogel. Het is een soort mees die in het riet leeft. Het is een baardman. Echt? Ja, die bestaat, hè? Ja, die bestaat. Een baard. klinkt zo? die zo? Die klinkt zo. En ik heb hier ook nog oh. Lars Johnson naast me liggen. Kijk, zo is hij eruit, baardman. Hè? Nou, hoe een baardmannetje klinkt, dat weten we nu allemaal weer. Uh, maar hoe klinkt Nathalie Baardman? Die klinkt zo. Oer. Ik heb iets met oerklanken. Ongeciviliseerde kreten van vreugde, verdriet en flauwekul. Zoals dieren ze zo uitstoten kunnen. Taal is me te gepolijst, te bedacht. Alles wat ik zeg is door de gecensureerde koker van mijn hersenen geweest. Oerklanken meen ik. Mijn mond opent zich en een willekeurig geluid geeft zich over aan het luchtruim. Daar heb ik geen zeggenschap over en dat is prettig. Zoiets... Als dat het leven aan je leeft. Bomen vergaat het op die manier. Die groeien ook door zonder coachingstraject. Ik krijg geen wilg die denkt... Hmm, zal ik nou wel of niet een post-HBO-opleiding gaan doen? Oerklanken. Ik weet niet waar ik de mijne uit moet laten. Een hond is gemakkelijker. Amsterdam is er de stad niet voor. Als ik op de Dam iets oers uitstoot... word ik versleden voor idioot. Opgepakt misschien. Ik wil een wolf zijn in de nacht die de maan aanroept op handen en voeten. Oeh. huilt. En daarna een mok warme anijsmelk neemt. Iedereen zou het moeten doen. Buiten wolfje spelen voor het slapen gaan. De dag uit je longen roepen. Jezelf geven aan de sterren. En als je goed kijkt, knipoogt er altijd wel eentje terug. Dat is gezonder dan Paul en Witteman kijken in de herhaling. Of jezelf aanmelden op een forum over euthanasie onder de naam modderfokker. Heb wel eens een natuurjodel-weekend-workshop gevolgd in de buurt van Basel. Wat maast u hier? Er skippt toch überhaupt keine bergen in Holland, reageerde men. Toch jodelde ik met mijn Twentse wortels iedereen omver. Daar kon geen koebel op. Soms, als niemand kijkt, jodel ik. Op momenten dat ik mijn pinpas in de gleuf van een parkeermeter steek. Dat zijn de ultieme jodelogenblikken. lady! gevolgd door een vreugdesprongetje als de parkeerkaart uitgeworpen wordt. Oer is gezond. Samenvallen met je premature natuur, niet met je aangeleerde grijns. Ik fantaseer over de Nederlandse dag van de woede in navolging van Libië. Een soort omgekeerde dodenherdenking. Geen stilte, maar lawaai. Dat er op revolutionaire wijze woordeloos geschreeuwd wordt... Niet om te beledigen of om gelijk te halen, maar in het kader van de volksgezondheid. Soms moeten er dingen uit zonder politieke lading. Alhoewel velen hun eigen emotionele frustraties botvieren onder een politieke noemer. Partij voor de Vrijheid noemt zich zoiets dan. Echte vrijheid is samengehuld in een knalrode burka door de stad over het trot trottoir rollen. giechelend en daarna luidkeels het Wilhelmus zingen. Op de melodie van Sigins komt de stoomboot. Soms heb ik zin in die dingen. Ik kan niet tegen kaders, tegen lijnen. Mijn vader zei altijd... Niets in de natuur is recht. En met twee vlechtjes en mijn haar... en een loep struinde ik net zo lang door het gras... controleerde ik de sprieten... tot ik het tegendeel bewezen had. Ik wil een wolf zijn in de nacht. Op handen en voeten wil ik wezen. Luidkeels en stormachtig. Een wolf die de hemel aanroept... en luistert naar het verwarmende gloeien van de sterren. Als ik dan goed kijk knippert er altijd wel eentje terug. Het menuet uit het orkest Trio Opus 1, nummer 1 in C. Groot van de Duitse componist Johan Stamitz, uitgevoerd door het New Zealand Chamber Orchestra. En dan is het nu tijd voor even een heel ander zondagochtendgeluid. Dans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied: knolraap en lof, schorsen heren en preien. Op bladzijde 85 van onze bundelen. Gif in de bodem, lawaai gebeuren. Knolraad en los, meer en vrij. Buien en lagere temperaturen. Knolraad en los, en vrij. En zet u dit er dan ook nog maar bij. Dokter P met een stukje uit de ode aan vergeten groenten, knolraap en lof, schorseneren en prijs. Schorseneren, wie weet nog wat dat zijn en hoe ze smaken. Vijftig jaar geleden werden ze nog volop gegeten en nu vind je ze bijna alleen nog maar in natuurvoedingswinkels. Het Centrum voor Genetische Bronnen in Wageningen bewaakt de genetische diversiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw. En op dit moment is het centrum bezig een collectie op te bouwen van schorseneren... om te voorkomen dat de nog aanwezige rassen echt helemaal verdwijnen. Hoewel schorseneren dus nog maar weinig worden gegeten... zijn er nog wel restaurants te vinden waar ze als groente geserveerd worden. Op landgoed Rederoord bijvoorbeeld in De Steeg. Henny Radstaak is erbij als biologisch kok Erik van Veluwe... wat schorseneren aan het oogsten is. Boelen met uh, de greep in de grond en dan uh, komt er eentje naar boven, Dan komen Erik. ze naar boven. Het zijn relatief kleine schorseneren. Het zijn uh, een beetje wortelachtige dingen, hè? Ja, het klopt. Het, is, het zijn bijna penwortels, maar wel erg smakelijk. En, uh, Hartstikke het bruin. Op. Ja. ja, bruin. Het is, uh, gelukkig zit weer in zandgrond en dan blijft niet zoveel aan de schorseneer hangen. Maar uh, Dat is, is wel een mooie maat. Ja, nou, dan ken ik het inderdaad eigenlijk alleen maar van dat liedje van Dr. Anders P. Uh, Schorseneren. Ja, <laughs> Ja, precies. Het, het, het is een vergeten ras. Je ziet het wel weer terugkomen. Het is aan gaan worden, net zoals de pastinaak. En het is veel werk. Ik denk dat daarom uh, niet iedere consument erop zit te wachten. En iedere winkelier. Wat moet je doen? Ja, dit zit heel veel zand aan, het is een rommel. En uh, we hebben tegenwoordig toch het liefst alles kanten klaar gesneden en uh, snel klaar. Dit moet je toch uh, uh, wassen, schillen en dan komt er enorm veel, veel sap uit. Dat gaat roesten, plakt aan je vingers. gaan we zo even doen, hè? Keukenmeidenverdriet, ja. Keukenmeidenverdriet, dat is de bijnaam. Ja, juist, ja, onder andere. Het heeft heel veel namen, dus uh, nou goed, er zijn er redelijk wat scheldwoorden aan dit, dit, uh, dit mooie groentje toebedeeld. <lacht> Niet voor niets vergeten. Precies, ja, soms wel. Nou, wij vinden het erg lekker, dus gaan we zo proeven. Willem van Dooijenweert van de Genebank in Wageningen. Jullie willen eigenlijk uh, bijna letterlijk uh, de schorsioneren weer op de kaart zetten. Ja, uh, we hebben besloten sinds uh, een jaar dat we een aantal vergeten groentes... dat we die weer terug willen brengen en in ieder geval willen behoeden... voor het uitsterven dat het straks echt niet meer te krijgen is. Het, uh, en tegenwoordig in een gezond uh, menu er zit inuline in... Uh, wat uh, een bepaalde suiker is die niet verteerd kan worden. Dus voor diabetes is het ook heel erg gezond. Ah. En van vroeger uit is het gewas eigenlijk ook als medicijn gebruikt. Want oh, dat is al heel lang in Nederland. Het is uh, rond 1650 is het, uh, naar het noorden gekomen vanuit het mediterrane gebied. Wij zien het als genenbank, het bewaren van een vergeten groente voordat het verdwijnt. Dat is eigenlijk een van de taken van de genenbanken. Eigenlijk is het uh, de biodiversiteit bewaren. Dat is het. Hebben jullie nou die, die zaden ook opgeslagen in Spitsbergen... waar zo'n groot uh, uh, diepvries uh, ligt? Nou, zover zijn we nog niet, want het is uh, allemaal recent... dat we dus besloten hebben om deze collectie uh, op te gaan bouwen. Uiteindelijk komt het daar terecht. De hele collectie die we hebben, 25.000 verschillende nummers... daar is 80% licht in, uh, in Spitsbergen, in Svalbard. Om te bewaren? Om te bewaren voor gigantische rampen die de wereld zouden kunnen overkomen. En dan ligt het heel ver weg van alle menselijke beschaving. Ik heb gehoord dat zelfs de ijsberen rond, uh, rond die kluis heen lopen. Dus je komt daar ook niet zomaar. En dan als er iets ergs gebeurt, zou je het altijd nog terug kunnen halen. Dat Bij bijvoorbeeld wat? Wat zou er kunnen gebeuren? Een, uh, een kernoorlog of uh, één continent wat uh, grotendeels onder water loopt. Zoals wat nu in Australië gebeurt. Dat, dat soort dingen. Zullen we eens kijken, Erik, wat we ermee in de keuken kunnen doen voor jullie? lijkt me een goed plan, ja. Ben benieuwd. Eet je het vaak, Willem? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik het uh, één keer gegeten heb. En uh, ik vond het wel lekker, dat moet ik zeggen. We gaan de keuken in. Zo te ruiken. <laughs> lekker. Nou, we zijn in de keuken aangekomen. En uh, daar kan de meende baas in de keuken. dat is uh, Gerard. Even het zand eraf halen. En je schildt hem eigenlijk als een asperge. Dus wat dat betreft... Met zo'nzelfde schilletje. Ja, ja, ze noemen het ook wel eens winterasperges. Ja. Uh, het enige verschil is, is dat uh, schorseneer, als je ze schilt, gaan ze oxideren. Ze gaan verkleuren. Dus je, ze, je zult ze gelijk in water eigenlijk met een zuur... of in een badje van melk uh, moeten leggen. Nou, Erik heeft inderdaad de uh, meest slechte schorseneer uitgekozen voor mij om, om te schillen, Dat klopt. <lacht> en je houdt hem eigenlijk bij, het, uh, uh, ja, bij, de, bij de knopjes, hou je hem vast. Uh, dus laten we zeggen waar het plantje zit. En je schildt eigenlijk... Uh, van je af helemaal rond. Ja, en dan komt een hele mooie witte. Een hele mooie witte komt daar tevoorschijn. Je kunt hem gewoon, en er zitten kleine zwarte spikkeltjes aan. En die haal je er zo af. Die snij je eraf. Die snij je eraf. En dan Kopje dan... en de onderkant. Ga je er nu mee aan de slag of had je al wat? Ik, ik, ik wat al, een beetje voorbereid. Ja, ja, ik heb al, ja want een, een, een schorseneer die, die, die moet je heel even koken. En uh, die moet je daarna weer verder behandelen. Je kan ze koken. Uh, ja, er is er verder niet veel aan. Peperzout erop, dan heb je een groente. Maar wij doen er net even iets meer mee. Ik heb er al een aantal gefrituurd. Dan kun je ze heel mooi frituren. Dan kun je ze rauw laten. Dan dus kun, kun je ze zelfs met schil, als je ze goed wast, eventjes met een dun schil, dunne plakjes van snijden. En uh, nou, zoals je daar eigenlijk al ziet, in een frituur laten dompelen van ongeveer 160 uh, graden. Uh, dan kun je ze eruit halen. kun je ze zelfs een leuk vormpje nog van maken. Door ze, uh, als ze warm zijn, zijn ze namelijk nog heel buigzaam. En wij hebben ze om een uh, aanzetstaal heen gedaan, Dan krijg je een mooie spiraaltje erbij. Dus dat zou natuurlijk Ziet er altijd leuk uit. even iets mooier uit dan zo'n uh, zo krom, uh, zo krom ding. En de andere bereidingen die heb ik, uh, die heb ik hier gemaakt. Dus je hebt uh, heel veel verschillende recepten eigenlijk uh, ervoor? Ja, heel veel toepassingen kun je eigenlijk met schorsje neer doen. Het is geen fijne groente om mee te werken, om hem schoon te maken. Maar het is wel, hij heeft wel heel veel toepassingen, je kunt hem rauwe frituren, je kunt hem, uh, je kunt hem opbakken. Zoals ik hier uh, achter mij heb ik al een aantal bereidingen gemaakt. We hebben er eentje uh, hebben we aangezet met wat, uh, met wat suiker... In de roomboter en wat gehakte kruiden erbij. En dan ga je hem dus licht karamelliseren. Ik heb er eentje geprobeerd heel dun te snijden. En, uh, die hebben we rauw gemarineerd met een klein beetje truffel erdoorheen. Een klein beetje citroenolie en, uh, en wat uh, witte wijnazijn. Dus dan doe je hem rauw door een salade heen. dus die wordt hij ook nog lekker knapperig. Eentje is gekookt met room. Daar hebben we gehakte uh, kruiden doorheen gedaan. Dus krijg je asbest in het groen. Ja, dat ziet er inderdaad zo uit. Ja, en, en we hebben er eentje in de, in de, in de jus uh, uh, gekookt. Dus die hebben we eigenlijk hetzelfde als uh, deze. En die hebben we eigenlijk in een, in een hele sterke bouillon, in een vol, hebben we die, uh, hebben we die bereid. En dan wordt heel, heel intensief gesmaakt. Heel mooi bij wildgerechten. Uh, heel mooi, mooi gaan natuurlijk. Kun je er nog wat aardig wat mee doen willen met uh, vergeten groenten? Uh, ja, heel wat. Dat, uh, daar sta ik ook verbaasd over. <lacht> ik zag Willem al kijken naar die pannetjes ja. die je daar heeft staan. Maar mogen we wat proeven? Ja, zeker. Ik ga wat jullie op het bord okay. uh, scheppen. En uh, ik ga zorgen dat, uh, dat ik even wat uh, voorkeers krijg. Wat is jouw favoriet trouwens? Uh, ik vind zelf de gekarameliseerde erg lekker. En ja goed, ik ben toch wel een beetje van de patatgeneratie. Dus ik vind de gefrituurde uh, ook wel heel erg, uh, heel erg prettig. Het uh. ziet er wel leuk uit met die krullen, ja. Ja, ja, ja zeker. Uh, ja. En het, het, is ook heel, het is gewoon heel smakelijk eigenlijk. Dus uh, Ik zou zeggen proef. Ja. Ja, Willem aan jou de eer. Oh, mag ik? Ja, ja, jij bent begonnen over de schorseneren. Oké. Okay. Nou, deze lijkt me erg smakelijk. Dit zijn de gekaramelliseerde? Ja, dit zijn de gekaramelliseerde schorseneren. En, en erg en, lekker. Erg lekker. Erg lekker. Ja. En uh, ook een bite. Ja. Het, is, uh, het is nog stevig. Het ja, is erg smakelijk. Ook. Uh, ik proef nog een stukje. Ja. Amandels Met de amandel erbij. Ja. Hmm. Nou, smaakt goed, hè? Ja. Nou. Nou, de heren, hier zijn het er wel over eens. Het is belangrijk uh, dat die genen van uh, de schorseneer bewaard dat, dat moet blijven. Bewaard blijven, dat kun je wel zien. Van, uh, <laughs> dat is toch een promotie op zich al. Van zulke lekkere dingen dat je ervan kunt maken. Plus de gezonde eigenschappen die ik al benoemde. Als we dat meer aan het voetlicht kunnen brengen. Ik wens, want het is ook een hele gezonde groente. Nou, dan moet dat gaan lukken. Uh, over een paar jaar eet iedereen weer schorseneer. neer. Mocht u naar aanleiding van deze reportage enorme trek hebben gekregen in schorseneren... op de website vindt u het recept van schorseneren in het groen... van patron-cuisinier Gerard van den Broek van landgoed Rederoord. Dat was het tweede deel. Andante con moto uit het divertissement. In best groot nummer vier. Van de Spaanse componist Vicente Martin y Soler, Uitgevoerd door de Moodwinds. Ik zit hier uh, in het kapitool met tijd. de Jong. Die is inmiddels aangeschoven. Heeft ze Linzaag even buiten laten staan? Ik zeg steeds Linzaag. Dat klopt toch? kom ietsje dichterbij. Het is een Linzaag. Ja. Ja. Hoe gaat het nou concreet in zijn werk? Want je zei, ik, ik verzaag hout uit de buurt. Lokaal hout, zo heet ook je bedrijf. 25 kilometer hier uit de omgeving. Ik wil, iets, ik wil een boom kwijt uit mijn tuin. En dan ben ik jou... Ja, dat kan. We kunnen helpen bij het kapvergunning traject met de gemeente. Maar in praktijk is het zo dat de kapvergunning er meestal al is. Dan, uh, Want gelijk maar even hierop, dat was natuurlijk ook een vraag van mij. Hoe weet ik dat het, uh, dat het uh, een boom is die weg mocht? Want bij Vroege volgers kennen we ook het uh, meldpunt kappen. Veel bomen verdwijnen zomaar in Nederland. Iedereen zette zaag er maar in. Ja. Uh, jij wilt er mooie dingen van maken, maar hoe weet jij dat het, uh, dat het mocht? Um, nou, de kapvergunning is gewoon um, uh, te inzagen uh, bij de gemeente. Dus dat is uh, altijd heel duidelijk. Um, Anders doe jij niks? <coughs> nee, als, we, als er geen kapvergunning is, dan, uh, dan, dan verzagen we in principe dat hout niet. Nee. Okay. Um, en uh, bij grote landgoederen heeft het ook vaak te maken met, uh, met onderhoud van, uh, van bomen. Hier bij Natuurmonumenten zijn ze bezig met een tienjarenplan. Daar komt veel hout in vrij. Uh, en dat is allemaal uh, ja, gereguleerd met de gemeente um, uh, om... Uh, uh, dus die weten ervan. En uh, dat hout komt vrij. En dat gebruikt natuurmonumenten weer voor het onderhoud van hun uh, bomen. En dat verzagen wij voor hun. Ja. Maar zag jij ook om? Uh, nee, maar ons netwerk wel. En, uh, wij weten wel um, uh, de, de mensen te vinden die uh, de boomchirurgen, boomverzorgers, de hoveniers... Uh, die zijn allemaal uh, in ons netwerk. En dat is ook een, een, een spel over een weer. Wij geven werk aan hun, omdat mensen ons benaderen. En zij komen vaak met hout naar ons toe. En zo uh, uh, vergroten wij weer onze voorraad met uh, lokaal hout. Ja, um... Mensen komen naar jou toe, zeg je, die willen een boom kwijt. Die ligt dan eenmaal, jij komt langs. En dan moet het dan eerst uh, drogen? Kun je er gelijk mee aan de, aan de slag? Um, als je het buiten verwerkt, kun je er eigenlijk vrij snel wel mee aan de slag. Het is altijd een, een boom heeft er voor 50 jaar over gedaan om, om groot te worden. Uh, dus je moet hem ook een beetje tijd geven... om te wennen aan het feit dat hij opeens in plantjes gezaagd is. Uh, uh, dus hij krijgt wel flink op zijn laser. Uh, ik zou niet de dag daarna verwerken tot een tuinbankje buiten. Maar als je er buiten... Met Want er part... dan niet? Nou, dan, het hout moet zich een beetje zetten. En uh, uh, ja, ik moet even wennen aan het feit dat hij hem flink op zijn, uh, zijn laars heeft gekregen. Uh, dus met een maand, als je het een maand weglegt, dan kan je daar prima uh, dingen voor uh, buiten voor maken. Ja, nou heb jij daar straks al verteld van nou: het is zonde als dat hout uh, zomaar in de open haard zou verdwijnen. Veel Nederlands hout uh, wordt verwerkt tot open haardhout. Uh, je zegt, je kunt er eigenlijk beter iets moois van maken. Ja, uh, dan is het prachtig: je hebt een eigen boom met je eigen tuin, die wordt verzaagd, die wordt vermaakt tot tuinbankje, schuur of uh, wat dan ook. Dat is mooi. Maar verplaatst zich het probleem dan ook niet een beetje? Uh, want dan nog steeds moet dat hardhout. Hè? veel mensen uh, stoken uh, hout. Dat moet dan weer ergens anders vandaan. Uit Finland of weet ik van waar? Ja, nou ja, dat het is treurig maar waar inderdaad. Uh, veel hardhout komt uit, uh, uit Polen en uh, daar wordt het netjes gepaketeerd in, uh, in de wat toch wat lagere lonen landen. Uh, ik denk niet dat het probleem zich dan verplaatst. Uh, er is genoeg hout. Komt er vrij. Uit een boom. Als je een boom verzaagt is er 50% zaagverlies. Wat je, wat je niet gebruikt voor planken. Uh, die 50% kan heel goed benut worden voor open haardhout. Uh, wij verkopen ook ons afval als open haardhout. Uh, uh, dus we zijn ook niet anti-open haardhout. Alleen, uh, het is net als een slager. Je hebt een, stukje, uh, je hebt een stukje ossehaas en je hebt een carbo naadje. En uh, uh, ja, weet je... Laten we de, dat proberen te scheiden. En, en op die manier om te gaan met ons hout. Ja, want er is heel veel mooi hout dat nu verloren gaat. Ja. ja. Wat voor. noemen ze een paar mooie projecten die je, die je gedaan hebt. Um, nou, laatst een barn was een, een meneer die heeft een zeder. ging je uit zijn achtertuin halen. Uh, daar hebben we een kraan bij laten komen. om de boom weg te halen. En, uh, en de kans is nu heel groot. dat uh, deze meneer uh, van dat zederhout. een boom het voor zijn zoon gaat maken. Uh, dat is uh, de kleine schaal. Wat ik net vertelde over landgoed. Uh, van natuurmonumenten. waar wij... Bij hem, uh, natuurmonumenten, uh, uh, voor natuurmonumenten, het hout verzagen. Wat zij weer gebruiken voor hun eigen uh, onroerend goed. Um, uh, in de Peel hebben wij een, uh, een, een project gedaan waar een Amerikaanse eik uh, weggehaald is. En daar gaan ze nu deze zomer een, uh, een carport, een loungehoek van timmeren. En die heeft daar na 50 meter Want dat soort dingen gestaan. doe jij niet? Jij maakt dan niet die schuurtjes en die uh, tuinbankjes? Dat uh, doen we ook. Op uh, uh, uh, aanvraag en, en, en of wij uh, betrekken een aannemer bij. Uh, dus uh, nee, ook dat doen we graag. Ja, maar dat, je, je bent dus zelf ook nog eens uh, timmerman. Uh, ja, nou ik kom uit de bouw en ik, ik heb ook wel wat getimmerd. En uh, ja, we hebben ook uh, een achtergrond in het, in het maken van, uh, van dingen. Ja, ja. Wat zijn ja. dingen, wat, wat ga je komende week doen? Uh, gaan we een carport maken in Bloemendaal. Uh, dit zijn een acacia-stammen en daar komt een, een dek op van populiere hout. Uh, en daar overheen een dek van eikenhout. En uh, dat komt uh, daar allemaal uh, uit de buurt. Ja, maar uh, Bloemendaal, dat is toch weer verder dan... Uh, oh, ja, verder maar dan gaat het om waar mee. komt het hout vandaan. Hè? dus is, Sommige hout groeit ook in de buurt van Bloemendaal, dus dan... Uh, um mikken we er ook op dat we het hout daar zo dicht mogelijk bij vandaan halen. Oké, okay, jij werkt dus in het hele land. Ja. Maar het hout moet ongeveer daar uit de buurt komen en uh, Ja, wij, uh, blijven. Wij, wij, wij proberen van de ene boom uh, die er, uh, in Zeeland staat, ook in Zeeland, um, uh, te verkopen. Oké, okay, goed. Nou, prachtig. Uh, alle informatie over jouw bedrijf kun je, kun je vinden op voorgevolgens.varen.nl. de Jong, enorm bedankt en uh, veel succes. Graag gedaan, dank dank dankjewel. de actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OV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 Dit is Radio 1. Tij, de jong, die uh, is weer gaan zitten. Maar Tij, je gaat zeker nog eventjes zagen voor ons, toch? Met je mobiele huidzagerij. Uh, jazeker. Ja, want uh, we willen nog wel wat zien natuurlijk. Ik ben wel benieuwd of je... Kan je dan ook binnen... Niet binnen een uurtje er nog iets van maken, toch? Of krijg je die bomen nog aan... Uh... Aan plankjes gezien. En u hebben we hem zeker aan plankjes gezaagd. En of we er dan nog van gemaakt hebben, is uh, een tweede. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen: ga naar buiten. En dan uh, zien we je zo weer uh, zagen.